Dat is iets aan de andere kant van de provinciegrens, maar we tellen je gewoon mee om dat te, ja. te doen. Dus uh, Voorhout ken ik, dus uh, dat is, uh, ik weet de dat... Bollestreek, uh, hè? Ja. Bollestreek, ja. Uh, ze hebben ook nog een uh, treinstation waar je uit... Ja, ja. Voorhout City. Ja, Voorhout City, ja. Maar het, het zit niet gek ver van, uh, van halen meer af, want uh, als nee. je volgens mij uh, dacht, dan kom je uit in Pijnstorp geloof ik zo'n beetje, of niet?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 Goed. Ja, hij zelf, zelf dit is, hij zei, dit is on-Nederlands goed. Ja. Dus jullie waren heel erg vereerd met, uh, ja. met dit uh, verhaal. Zeker ja, zeker gevleid. Ja. En uh, wat ik ook begrepen heb, jullie hebben in het illustre Hofsteen gespeeld. Daar waar volgens mij ook QB en de Blizzards ooit hebben gestaan. Klopt, in Grollo. Ja. Dus, dat kan je wel een beetje het blues mecca van Nederland noemen. Hmm. Uh, en daar woont Johan zelf ook. Daar hebben we toen de album release gedaan en die heeft Johan uh, geïntroduceerd.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 Uh, aan het begin van de set stond de tent al helemaal vol. Uh, ja. dus dat, dat, en wel we opende. Dus dat was ja. eigenlijk best wel netjes. En we zien ook steeds meer mensen met een Harlem Lake t-shirt eigenlijk vertalen. Uh, ah, dus de merchandise uh, heeft in ieder geval de, de te merchandise, weg weten ja. te vinden naar de, de mensen thuis. Loopt ja, goed. Ja, okay. uh, dan, dan, dan gaat het op een gegeven moment hard. Ik zag uh, ook nog ergens een.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 Was cool, but I got fooled again. Poor, poor me! Felt like a fool for man I thought that he was cool, but I.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 Hiding from the storm, but now hiding ain't living and loving and keep me warm.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 Ja. Waar is dat album dan te krijgen? Want je moet dan natuurlijk wel voor een optreden naar Harlem Lake. Nou, ik, ik pak ik, even ik, de agenda. Ik kan er wel wat over zeggen. Oh, Daarvoor ja, moet ja. je als eerste naar Zwitserland komen. Ja. De eerste volgende optreden is ergens midden in de bergen. <laughs> uh, de tweede kans is in Noorwegen. Dat is een dag later. Als <laughs> dus, is heel erg in bed. <laughs> hij dus het over uh, Nederland mensen. Uh, en niet over Zwitserland en Noorwegen. In Eersel. In Eersel is dus... eigenlijk de eerste volgende in Nederland. Dat is 28 juni.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 En uh, er komt natuurlijk nog van alles bij. Uh, uh, eigenlijk vanaf de album release show uh, 1 november. Dat is uh, de belangrijkste. Ja, daar kun je hem zeker halen natuurlijk. En dat is hier. En, dat is in Haarlem. Kijk, in de buurt. Kijk, 1 november. Dan moet ik even gaan denken op welke dag dat is. Maar dat ga ik zo even bekijken. Hoe is het vrijdag uit mijn hoofd? Vrijdag? Ja, en, ja, en dan kan appenaat. ik vanavond. <laughs> ja. ja. Dan kan ik. Dus, uh, <laughs> dus uh, in dat opzicht. Uh, nou dus, uh, ja, of jij bent erbij.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 Ga naar zo'n optreden, want dan kun je nu al stiekem een aantal uh, tracks horen... die nu nog nergens te vinden zijn op het wereldwijde web. Nee, daar moet je toch echt het cd'tje voor hebben. Wel uh, slimme marketing terug eigenlijk. Wat, wat dat. Derde uur van 3 voor 12 Noord-Holland. En uh, nog steeds in deze studio Harnlek Die komende zondag ook nog bij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 We staan ook in Frankrijk met... Bij pretenders, uh, met de, de pretenders. pretenders. Ah, Cruci Heind. Nou ja, dat, dat, ja. Daar staan we graag tussen. Ja, ja. Ja. Ja. Helpt dat ook? Ja. Ja? ja, om daarmee geassocieerd te worden. En, en ja, dat, dat is gewoon goed. Ja. Ja.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 Dus, uh, en, en wie ja, schrijft ja. de nummers? Bij wie komt dat? De... Het verschilt eigenlijk Verschil. een beetje. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, want jij schrijft ook Sony, geloof ik. Ja. ja. Klopt. Ja. De um, tekst schrijft Janne. Ja? En uh, ja, sommige nummers ontstaan uit een jam met z'n vijven. En andere, daar gaan Janne en ik uh, samen zitten. Of Dave, die heeft een rifje. Uh, kan eigenlijk bij iedereen vandaan komen. Ja. Ja. Dus het is uh, een multi.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 Wat precies? Nou ja, gewoon niet iedereen hoeft alles te weten van een, van een ander. Zo uh, zo. je Nee, dat, dat, uh, dat, dat, dat is ook zo. Maar bijvoorbeeld dit nummer, uh, de titelsong, De het Mest, die we straks gaan spelen. Mm. Dat gaat over, over psychische problematiek. En het idee hebben dat je niet meer helemaal. Dat, dat je niet meer, maar meer jezelf herkent. Mm. Daardoor. En um, dat is voor, nou, vooral voor ons twee echt gewoon een heel persoonlijk nummer. Mm. En, uh, en, en da daarom ook belangrijk als titelsong. Omdat die uh, denk ik het, het, het diepste gaat.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 I wanna be on that rolling seat away.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 Hoe kritisch zijn jullie dan? Ja, tot het vervelende aan toe, denk ik. Ja, ja, ja. ja is dat zo? Ja, want, want uh, is dan niets goed genoeg? Of moet het uh, bepaalde perfectie zijn? Nou, ja, uh, we zijn op sommige momenten vijf kapiteins op een schip. Oh ja, van een leuk. bootje. Ja, <laughs> ja maar dat, dat is ook wat, wat onze kracht is. Dat, dat je vijf unieke persoonlijkheden bij elkaar steekt. Ja. En uh, met allemaal een, een sterke...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 Heard it all before, but you never really had it down